Twee uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Tijdens carnaval zijn in Brabant zeker 148 mensen met een alcoholvergiftiging in het ziekenhuis terechtgekomen. 18 van hen waren minderjarig, meldt om Roep Brabant. Dat is minder dan vorig jaar, want toen lagen 33 jonge tieners in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging. Verder waren er traditioneel veel alcoholgerelateerde ongelukken. Dronken feestvierders vielen van tafel of sneden zich aan kapotte glazen. Het Jeroen Bos ziekenhuis, het alcoholiek ziekenhuis en het Maxima Medisch Centrum kregen in totaal 159 mensen binnen die gewond raakte bij zulke ongelukken.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 De Franse minister van Buitenlandse Zaken Fabius stapt op. De Franse media gaan ervan uit dat hij voorzitter van het constitutionele Hof wordt. In 2012 werd Fabius onder president Hollande minister. En ook was hij voorzitter en hoofdonderhandelaar tijdens de klimaattop in Parijs vorig jaar. Waar onder zijn leiding een historisch akkoord werd gesloten. FC Den Bosch heeft William Voet aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij heeft een contract getekend voor 2,5 jaar volgt René van Eck op, die dit week einde door de club op non-actief werd gesteld. Aanleiding was onder meer het dramatische verlies tegen VVSB in de kwartfinale van de KNVB-beker. De amateurs bogen in de laatste 10 minuten een 2-0 achterstand om in een 3-2 overwinning op Den Bosch. En dan het weer, de bewolking overheerst, er vallen een paar buien, soms met natte sneeuw. Het is ongeveer 8 graden. Morgen is er vaker zon. Er valt dan nog wel een enkele bui, maar het is overwegend droog en het wordt een graad of 7. Dit was het nms Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan op dit moment geen... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 zin in ZFM. Met nu de Vinyljaren. Hier zijn de Vinyljaren. Muziek van LP en single tussen 1955 en 1985. Goedemiddag, luisteraars en kijkers. En goedemiddag, Willem. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Welkom. Uh, woensdagmiddag, twee uur uh, twee uur, uh, twee uur, op deze 10e februari 2016. Twee uur lang, uh, vinyl. En uh, we hadden u vorige week uh, beloofd om uh, het Central Park Concert... van Simon Garfunkel aan u te laten horen. Maar de actualiteit heeft ons ingehaald. En uh, ja, het, het trieste bericht kwam uh, vorige week uh, donderdag uh, binnen... Want Maurice White was overleden. De zanger Maurice White is vorige week donderdag... op 74-jarige leeftijd overleden in Los Angeles. De medeoprichter van Earth, Wind Fire overleed in zijn slaap. Hij leed langere tijd aan de ziekte van Parkinson. Hij kon door zijn aandoening al vanaf 1994... niet meer mee met optredens van de band. Maar hij bleef, bui hij bleef buiten het podium ook nog betrokken. Maurice White zat ze met zijn broer Verdin in de band... die bekend staat natuurlijk met nummers als Boogie Wonderland... Shining Star en September. De band had een grote invloed op de popmuziek. Qua geluid varieerde ze van R&B en soul tot funk, disco... en psychedelische uitspattingen. Ze werden in de loop der jaren zes keer als band onderscheiden... met een Grammy Award. White kreeg op de prestigieuze prijs ook een keer individueel. Net als zijn medezanger Philip Bailey, u ook wel bekend. Mijn broer hield held en best friend Maurice White... is vredig in zijn slaap heen gegaan, schreef broer en medebandlid Verdin White op Facebook. De wereld is opnieuw een groot muzikant en een legende kwijt... al dus de bassist van de band. Vandaar dat wij het classic album van de week uiteraard van Earth, Wind Fire... uit het jaar 1975 voor u gaan draaien. En dat is een dubbel LP onder de titel van Gratitude. In hetzelfde jaar brachten ze ook een andere LP uit... That's the Way of the World. En die gebruiken we eigenlijk een beetje als warm-up voor de dubbelalbum Gr Gratitude. Want daar staan meerdere live registraties van Earth, Wind and Fire op. Voordat we verder gaan met de informatie... en wat er allemaal in 1975 gebeurde in dat jaar dat die LP uitkwam... gaan we eerst eens even luisteren naar twee nummers van Earth, Wind and Fire. Uiteraard van Vinyl, van de LP That's the Way of the World. En u gaat volgens luisteren naar... That's the Way of the World en Happy Feeling. luisterden achtereenvolgens uh, naar That's the Way of the World... en Happy Feeling van het album That's the Way of the World uit 1975. Hetzelfde jaar waar ons, waar, uh, waarin ook ons officiële classic album... van vanmiddag van Earth, Wind Fire, Gratitude, verscheen. Even een stukje geschiedenis van Earth, Wind Fire. De band werd in 1969 in Chicago opgericht door Maurice White. Een voormalig uh, sessiedrummer van de Chess Label... Het, en die kwamen er ook bij... de songwriters duo Wade, Flamens en Don Whiteman... en gitarist L. McKay. Onder de naam Salty Peppers brachten ze twee singles uit. Lala Time werd een hit in het Midwest... en een oe-hoe-hoe... Hoe. <laughs> ja, hoe, hoe, hoe, hoe je het, hè? Oeh, hoe yeah moet ik zeggen, deed het minder. Ferdinand White, de jongere broer van Maurice... verliet Chicago op 6 juni 1970... om zich bij de band aan te sluiten als bassist. Verdere versterking kwam van gitarist Michael Beal... rietblazer Chester Washington trompetist-arrangeur Leslie Drayton en trombonist Alex Thomas. In februari en november 1971 verschenen de eerste twee albums... *Earthwind and Fire en The Need of Love... beide geproduceerd door Joe Wiesent op het Warner-label... en werd met I Think About Love In You een eerste top R&B 40 hit. Tussendoor nam Earthwind and Fire ook de soundtrack op van het Melvin... van de, de, voor de Melvin van People's Beach... Sweet, sweet, sweet Beatbacks Bazadang Song uitgebracht op Stax, het hele bekende... Soul label en bouwde de band een live reputatie op op het universiteitscircuit. Hun artistieke meningsverschillen maakten daar echter een snel een einde aan. Maurice en Verdon White zagen ten echte niet bij de pakken neer en in 1972 richtten ze een nieuwe Earth, Wind and Fire op, waarmee ze een jonger en breder publiek wilden aanspreken. Op advies van de manager recruteerde Maurice jongens getalenteerde muzikanten in plaats van de oudere jazzmuzikanten. De nieuwkomers waren Larry Dunn op toetsen, Jessica Cleveland op zang. Roland Bautista op gitaar, Ronnie Lewis op sax fluit. Ralph Johnson zang percussie en Philip Bailey, bekende naam, zang percussie. Warner wist echter niet wat ze met hun vernieuwde Earth, Wind and Fire moesten beginnen... aangezien deze platenfirma al een funkband had, Charles Wright and The Watts. Clive Davis, en van Columbia Records, was wel onder de indruk... toen hij de band in New York zag optreden als voorprogramma van John Sebastian... En hij nam het Warner-contract over. En dus ging Earth, Wind Fire naar Columbia Records. Goed, terug naar onze, of, of nou, voor het eerst vandaag, vanmiddag... naar onze classic album uit het jaar 1975, Gratitude... met vers verschillende live covers van de muziek... uit die tijd van Earth, Wind Fire. We gaan luisteren naar Devotion. U luisterde naar onze classic album uit 1975. Earth, Wind en Fire, Gratitude. Genaamd en met het nummer Devotion. Een heerlijke live-registratie. Maar er gebeurde natuurlijk veel meer in 1975. Heel wat dingen. We gaan eens even kijken wat er allemaal zo al gebeurde in 1975. Allereerst naar januari 1975. Op 22 januari in Manila komen 51 mensen om het leven bij een brand in een proekenfabriek. En op 3 februari is Egypte in rouw om de dood van de populairste zangeres, Oom. Kalsoen op 77-jarige leeftijd die ook wel de nachtegaal van de Nijl werd genoemd. Een poging op de derde dag van die maand. Een poging van een groep Zuid-Molukkers om koningin Juliana te gijzelen wordt vereideld. En op 22 maart Hans Vultink wordt wereldkampioen biljarten. En op de 22e, wie kan zich nog herinneren... Teach-in wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met -dong. Dong. Tot op heden en daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. Op 24 maart in Amsterdam komt het tot bij rellen tot de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld... tegen de aanleg van de metrotunnel voor de Oostlijn. En op 25 maart koning Faisal wordt in Riyadh vermoord... door zijn neefprins Faisal bin Moussad... Op 18 juni wordt die onthoofd. En op 29 maart Eddie Merckx wint de 10e editie van de Amstel Gold Race. April 1975 en wel 3 april in Rotterdam... wordt Bastian Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiewereld. En op 4 april is het de oprichting van het Amerikaanse softwarebedrijf Microsoft... door Bill Gates en Paul Allen... Op 13 april begin van de burgeroorlog in Libanon... die tot met 1990 zou duren. En in Cambodja neemt de Rode Kmer de hoofdstad Phnom Penh in. Generaal Lon Nol en zijn regering vluchten naar het buitenland. Premier van de nieuwe regering wordt Pol Pot. Op 19 april het team van de Sovjet-Unie... wint het wereldkampioenschap ijshockey in West-Duitsland. En ook op 19 april brandt het hotelschip Prinses Irena af in Keulen. Het schip met patiënten van de zonnebloem aan boord... En vergaat en 22 mensen komen om het leven... Op 25 april 1975, een jaar na de Anjer-revolutie... kiest Portugal voor de parlementaire de democratie. Bij de verkiezingen voor een grondwetgevende vergadering... brengt 92 van de kiesgerechtigden zijn stem uit. Slecht 7 geeft gehoor aan de suggestie van de beweging... van de strijdkrachten om Blanco te stemmen. Grote winnaar is de sociaal-democratische partij van Mario Suárez. En op 25 april de allerlaatste aflevering... van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Lekker koeken. En op 30 april 1975 Saigon wordt ingenomen door Noord-Vietnam... terwijl de Verenigde Staten hun laatste burgers evacueren. Hiermee komt een eind aan de Vietnamoorlog. Dat waren de eerste vier maanden van 1975. Terug naar vinyl uit 1975. Terug naar de bonus tracks van het LP... van Earth, Wind and Fire uit 1975 van That's The Way of... The world. Wij gaan luisteren naar het nummer All About Love. We smile each day Loving is a blessing, yeah Never let it fade away It's all about love, yeah Fill yourself a true romance Beauty that surrounds you, yeah You deserve just one more chance My dear, my all oh, through your mind Fill your little heart aglow Take the time Make up your mind It's all about love, yeah Talking to yourself is fine Makes you feel much better Know just where well to draw the line Yeah, my dear And what do you have? Like, we've studied all kinds of cult sciences and astrology and mysticism and world religions and so forth, you dig? And like, uh, coming from a hip place, all of these things help because they give you an inside to your inner self, have mercy. Now, there's an outer self we gotta deal with, you know? I like to go to parties, you I like to dress up, and be cool, and look pretty on ego trips and all this. And I said, hey, y'all, I'm trying to tell you, you gotta love you. You gotta learn all the beautiful things around you, the trees and the birds. And if there ain't no beauty, you gotta make some beauty. Have mercy, listen to me, y'all. We're beauty. Ja, wat een plaat, oh, oh, oh, oh, oh. He. Wat klinkt. Het is niet eens het is die classic album... wat wij dus centraal stellen dit, deze twee uur bij de vinyljaren. Maar ik vraag maar één ding af. Hoe kom je eraan? Ja, nou, dat is heel simpel. Verteld, op een gegeven moment... Dat krijgt, veel mensen gaan op een gegeven moment samenwonen. Ja. Dat is ongeveer zo'n 40 jaar geleden dat ik ben samen gaan wonen. En dan krijg je ook de, de LP's mee van de, de wederhelft. Ja. Nou En mijn wederhelft was nogal Into the Soul en R&B. Dat is met Mrs. Vos, Mrs. Vos. Ja. ja. Dus uh, die uh, had deze LP in haar bezit. En dus, aangezien ik zelf dus niet die LP's had... vulde dat de, de platencollectie natuurlijk mooi aan. Wat heb ik er, je er behoorlijk verrijkt, uh, ja, vriend. Ja, enorm. Want ik kan alleen maar zeggen tegen Mariska... You can taste, lady. <laughs> All about love. Van uh, onze v, ja, bonus tracks van de LP... That's the way of the world. Goed, we zijn qua geschiedenis aangekomen bij... Uh, uh, laten we zeggen... 1974, de oude Earthman and Fire Band bestond niet meer. De twee broers, White, zijn doorgegaan. Ze zijn van album gewisseld. En één daarvan was dus, zoals gezegd... That's the way of the world. In 1974 was het een druk jaar voor de band... met het optreden op 6 april op, de Californi op het California Jam Festival... een openluchtfestival met 200.000 bezoekers op het California Speedway-terrein en een samenwerking met Ramsey Lewis... en die naam wordt nog heel belangrijk voor Earth, Wind Fire... op diens album Sun Goddess. Earth, and Fire speelde in dat jaar in een speelfilm de rol van een band... die wordt ontdekt door Coleman Buckman, gespeeld door Harvey Ketel... en die tijdens hun eerste plaatopname met de keerzijde van de muziekindustrie... worden geconfronteerd. Zoals gezegd, That's the Way of the World, geproduceerd door Sig Shore. De film verscheen in 1975, maar werd geen succes in tegenstelling tot de vooraf uitgebrachte soundtrack... waarvan Shining Star en het titelnummer That's the Way of the World hits werden. Earth Wind, and Fire werd de eerste zwarte act die tegelijkertijd de Billboard-single en de albumlijsten aanvoerde... en bleef vanaf toen jaren aan de top. De band toerde door Europa met als voorprogramma van Santana... en deed daarbij op 11 oktober 1975 de Rotterdamse Ahoy aan... Ondertussen verscheen de live dubbelaar Gratitude... ons classic album van vandaag... waarvoor enkele nieuwe nummers waren opgenomen... zoals Sing a Song en Can't Hide Love. Gratitude stond drie weken op nummer één in de pop- en R&B-lijsten... en leverde de Phoenix Horns hun eerste credits op. Earth, Wind Fire werd door lezers van het muziekblad Downbeat... uitgeroepen tot beste rock-blues-groep. Terug naar ons classic album van vandaag, Gratitude, Earth, Wind Fire... We gaan luisteren naar twee live tracks. Allereerst Reasons en dan Sing a Message. Well, don't you agree? He said, it's all about love, it's all about love. Check this out. ernaar twee prachtige tracks van uh, ons uh, classic album uh, uit 1975, Earth, Wind and Fire. Ik denk dat bij menig huishouden uh, de volumeknop iets hoger is gedraaid... en dat het mensen wat extra rondjes door Zandvoort zijn gaan rijden. Want het nummer uh, Reasons is toch wel prachtig, maar zeker als het live vertolkt wordt. U luistert dus achterafvolgens naar Reasons en Sing's Message. En uh, zometeen keren we weer terug naar Earth, Wind and Fire. Maar er gebeurde natuurlijk meer in 1975. We gaan naar april 1975. Uh, mei moet ik zeggen, mei uh, 1975. April hadden we al gehad. Een mirage van de Belgische luchtmacht stort neer in de Duitse stad Vechta. De die piloot komt om evenals zes inwoners van Vechta. En op uh, 16 mei... het uh, koninkrijk Sikkim wordt onder de naam Sikkim... de 22e deelstaat van India... En op de 27e bij een bosongeluk in de Britse plaats Hebden vallen 32 doden. En op de 27e bij het munitiebedrijf Poundrest Reunions in België, in het Belgische Balenwessel, ontploffen vier tankwagons met 70 ton TNT. Er zijn meerdere gewonden en er is een enorme materiële schade. Gerard Walschap wordt bij de Koninklijk Besluit in de adelstand verheven. Hij wordt baron. Op 10 september worden hem en M M M Marnix Gijsens... De kon door koning Boudewijn in het koninklijk paleis... te laken de versierselen uitgereikt. Juni 1975... de autogordeldrager wordt verplicht in Nederland. En op de 8e juni nabij... Warnknauw Schraflacht in, in Beieren... botsen twee treinen op elkaar... waarbij 38 personen omkomen. omkomen. En op de 15e... Pelé maakt zijn debuut in de Amerikaanse voetbalcompetitie voor de New York Cosmos. En op de 25e Mozambique wordt onafhankelijk van Portugal. Juli 1975, na Mozambique verklaart ook Sao Tomé en Principe zich onafhankelijk van Port Portugal. En op de 15 juli Apollo-Soyuz testproject, waarbij de Amerikaanse Apollo en de Sovjet-russische Soyuz 19 in de ruimte aan elkaar worden gekoppeld. De eerste samenwerking in de ruimte tussen beide landen. Op 20 juli de Franse wielrenner Bernard Tevenet wint de Ronde van Frankrijk voor Eddy Merckx. En op de 22 juli van 1975... Bill Gates en Paul Allen sluiten een overeenkomst met Altair... voor de levering van software in de computertaal Basics. Ken je dat nog? Basics? Basics. Dat is een tijd, een tijd geleden. Dit is de start van hun bedrijf Microsoft. En op 26 juli in, Wa in Waver opent het pretpark Walibi zijn deuren. En op de 28 juli de eerste uitzending... van de Britse science-fiction tv-serie Doctor Who in Nederland. En op 29 tot en met 15 augustus in Nederland... is er sprake van een de langste hittegolf ooit. Augustus, prinses Carlos Andrés Pérez van Venezuela... tekent een wet die de nationalisatie per 1 januari 1976... voor van het oliewinning regelt. En op 29 augustus de strijdkrachten van Peru... zetten de linkse president Juan Velasco Alvado af... En op 31 augustus, Henny Kuiper wordt in Ivor wereldkampioen wielrennen. Tot zover dit overzicht tot en met uh, augustus 1975. Terug, terug naar de bonus tracks van de LP. That's the way of the world. Earth, Wind, and Fire 1975. Geniet en zet de volumeknop iets hoger in Yearning Learning. Ja, en hoe mooi ik kan live zijn... en, en overigens nog vanaf vinyl het mooiste wat er is. Yearning Learning van uh, That's the Way of the World... uit 1975, Earth, Wind and Fire. Uh, even, in eind 1975 zette Maurice White zijn eigen productiemaatschappij op. Kalimba Productions, vernoemd naar de Afrikaanse duimpiano... die hij bij Ramsey Lewis had leren spelen... en die op veel nummers van Earth, Wind and Fire te horen is. Onder deze vlag schreef en produceerde White onder andere... Denise Williams, ex achtergrondzangeres van Stevie Wonder... en The Emotions, een trio uh, dat tussen 1969 en 1974 gecontracteerd stond... onder het welbekende merk Stax. Op hun debuutalbum bij Columbia, respectievelijk This Is Nice en Flowers... speelden diverse Earth, en Fire leden mee... inclusief de Phoenix, Horns en The Producer. Terug naar uh, Earth, en Fire, onze classic album van 1975... vandaag in de vinyljaren... Heerlijke muziek. Wij gaan luisteren naar Shining Star. Het is wat als je twee LP's op de draaitafel hebt liggen. We draaiden namelijk uh, het prachtige nummer Reasons van de LP, That's the Way of the World. Maar we gaan onze fout gelijk corrigeren. We gaan terug naar Gratitude 1975, Earth, Wind and Fire met Shining Star. Eerste uur vinyljaren op deze woensdagmiddag, 10 februari, zit het alweer op. We hebben een centraal thema, Earth, Wind and Fire uit 1975. En wel het klassieke album Gratitude. En u luistert naar Shining Star. We gaan op naar nieuws, reclame en nog een keer reclame, nieuws en reclame. En ik hoop u ook na de klok van drie uur... wederom aan uw toestel gekluisterd te horen en te zien. Want dan gaan we nog heerlijk een uur verder met Earth, Wind and Fire.